Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol heeft meerdere Nederlandse vlaggen halfstok gehangen... ...ter nagedachtenis aan het slachtoffer dat vanmiddag om het leven kwam... ...in een vliegtuigmotor van een KLM-toestel. Het is nog niet officieel bevestigd dat het om een ongeluk gaat. De marais onderzoekt de oorzaak van het incident... ...en zegt dat er nog veel onduidelijk is. In principe liggen alle scenario's nog, uh, nog open omdat het simpelweg gewoon niet bekend is wie het uh, betreft en, en wat er is gebeurd. Dus uh, ja, we zijn heel uitdrukkelijk bezig met bijvoorbeeld het horen van getuigen. Veel mensen hebben het incident zien gebeuren. Zij worden dus verhoord en krijgen slachtofferhulp. Voor de vijfde keer in een half jaar tijd is een vulkaan op IJsland uitgebarsten. Daarom zijn honderden inwoners van een dorp in de buurt geëvacueerd. Uit een scheur van een kilometer lang komt lava naar boven en die scheur lijkt ook groter te worden. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie voor het EK bekendgemaakt. Quinten Timber, keeper Nick Olij en Ian Maatsen zijn afgevallen. Bij Maatsen heeft Koeman wel even gedacht aan de timing van zijn telefoontje. Deze baan is een, ja, laat ik het zo omschrijven, als een erebaan. En volgens mij heb ik dat toen ook al, al gezegd toen, toen ik gepresenteerd werd in 2018. Het is nu 23. En nou ja, super blij en trots dat ik beter om deze kans krijg. Het EK voetbal begint over ruim twee weken. De eerste wedstrijd spelen we tegen Polen. En dan nog even dit... En een nieuwe energiecrisis ligt alweer op de loer. Energielabel F. Ik denk dat ik maar uh, bij de woningbouwvereniging in kantoor ga zitten overdag om warm te blijven of zo. Maar ik denk dat we niet kunnen uitsluiten dat die rekeningen in de nabije toekomst nog veel verder omhoog zullen gaan. De energiecrisis, een van de hoofdthema's van deze Europese verkiezingen. Vanavond is daar een eerste debat over tussen kandidaat-europarlementariërs in Amsterdam. Op hen kan je volgende week donderdag stemmen en het kan er hard aan toe gaan, want de ene partij wil meer kerncentrales, terwijl de ander het liefst meer olie importeert uit het Midden-Oosten. Benieuwd hoe er in andere landen gedacht wordt over de Europese verkiezingen? Luister dan naar de podcast Doe Point van de NOS. Het weer dan nog, nog een paar buien, vooral in het Noordoosten, ook kans op donder, bliksem en hagel. Morgen begint droog met af en toe zon, later weer buien en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, ja, ja. vroeger had je die series. Die ja. FBI, ja. En die speelde ernaar. FBI, ja, erna. uh, ja voor ja. mij. Ja, was het die zwartwit was die zwart weet. weet je, ken je nog herinneren? Ja, het is wel lang geleden. Ja, Mick. Ja. Hoe oud ben jij, Dick? Ik uh, ben 61. Ik ben 64, geloof ik. Ik ben 69, ja. Oh, helemaal mooi brand zo. Ja. ja. Hé, <laughs> <Ja. laughs> hey, maar je vader werkte uh, bij de KLM? Ja, eerst uh, bij de KLM, okay. ja. oké. Okay. En was het ook een, een muzikaal gezin? Nee. Ik ben nee, ik was de, eigenlijk de, ben de enige. Ik weet nog wel dat in de Beatles tijd, in de zestige jaren, dat mijn broertjes toen op een gegeven moment in de huiskamer stonden met vrienden. En dan hadden ze, hadden ze zich gekleed. En... Ze hadden ook instrumenten bij zich. En die begonnen Pardoes. Een, een band werd er die avond verteld. En dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, ja. Dan ik, was ik heel klein. Zag ik mijn broertje zo met die dingen. En dat is helemaal niks geworden. Volgens mij hoor. Maar dat moet nog zo navragen. Maar dat hebben we wel. Denk ik. Wauw. En dan kon je dus muziek ja, gaan ja. maken. zoals je op de radio terugkreeg. Ja, dat is inderdaad, ja. ja. Nou, dat vond ik heel bijzonder. <lacht> dat hebben we wel een, een, een, een, zeg maar een soort trigger. Uh,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 Okay, en nee, Toen uh, moest ik gaan sparen. Toen kreeg ik het niet meer. Toen moest ik het zelf... <laughs> ja, ja. Ja. Nee, het hebben we allemaal gedaan. Hè. Van zakgeld wat sparen. Ja, dan, precies ja. met zakgeld. Welke Kranten zal ik... ik kopen? Ja, welke zal ik kopen. Ja, ja, ja. leuk hè? Ja. Ja. Maar toen kocht je muziek. Dan speelde je nog geen muziek? Nee, maar dat ging wel een beetje gelijk op. Hoor. Ja. Is een gitaar. Ik weet nog goed, maar dat is allemaal zo'n beetje... Dat heb iedereen wel. krijgt die gitaar en dat is uh, niet te doen. Weet je, voor die, als je niet geoefend nee. bent, weet je, en dan gooi je hem weer weg...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 Maar oh, ja. je bent niet verplicht achter de piano gezet. Nee, of zo? Precies of dat wat bedoel ik. Bedoel. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Okay. En wanneer kwam je dan uh, in je eerste bandje terecht? Uh, dat was ook schooltijd. Op school in hadden we een, ja, een uh, rollenstansband. Althans. We speelden, dat was het dan op een gegeven moment. Vijfde klas, uh, noem je dat zo'n avond? Bolta nou, nee, dat is een <laughs> beetje van onze kinderen, maar uh, dat heette toen niet zo. Uh, ja, goed, dat, dat, dat, dat, dat de hele school kon, uh, was in Krasnopolski, was dat in Amsterdam op de dam? Had de school dat afgehuurd uh, oh, en dan kon ja. elke klas kon er iets uitvoeren, de dan kon ja. dans zijn, er was eentje per jaar deden ze dat. En toen hadden wij inderdaad uh, uh, O'Carroll van de Rolling Stone. O'Carroll, oh, ja. mooi. Yeah. Ja. Vanaf dat moment zijn de bandformaties ontstaan. Want we vonden het zo leuk, zo kicken op die dingen, ja, op, ja. uh, op, op zo'n podium te staan. En, uh, Een band waarbij je uh, uh, bent begonnen uh, uh, met eigen werk. Ja, ja, ik ben Toch al. Dat was nog ook tijdens de middelbare school. Of? Ja, ja. Ja, dan begon het. Met uh, cassette decks K kregen we toen. Ja. Ik vond het heel interessant het opname uh, Gedoe, en zelfs met het afplakken van je cassettedekknop kop, opnameknop, mm -hmm. dan kon je net twee sporen meedoen. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dus je dekt de helft af. Ja, ja klopt. Je neemt iets op. Ja. Dus dan neemt je op de, zeg maar de linkerkant op. Maar als je hem zet, dan deed hij. Was dat niet bleef dat? Dacht ik. Nou, dat weet ik niet. Oh, dan, dan een haalde je die stikker eraf, af. Eh. Dus je had altijd alcohol, waterstaafjes, yeah. alcohol. Ja. Yeah. En dan uh, ging je heel Je eruit. piel het dat je de andere helft had. Ja. Yeah. En uh, dan kon je weer opnemen, want je plakte de wat je op, op, opgenomen oh. die dat gedeelte plakt die af. Wat slim. En dat je twee. je Ja. Yeah. Nooit meer stilgestaan. Ja. En in feite Nee, feit, is goed, het toch? Nee, in ja? Saant-Ossant kon niet. Meer. Nee. nee maar goed, afklamp, ik zeg. Ja. Nee, het, het klonk voor geen meter, dat was echt, nee. Slecht, nee. <laughs> dat was echt slecht. Maar um, op een gegeven moment had ik toch wel iets in elkaar gezet, waardoor ik de aandacht kreeg van de jongens van Tosso. Ah, van Dirk ah, okay. en, Dirk, Dirk en uh, Hans in jou staan. En uh, toen zegt Hans, ja, ik heb wat voor jou. En toen kwam hij met een Revox.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 En welke Hans is dat? Hans Jouwstra. Dat was ook de mede oprichter van Torso. Samen met Dirk van Oké, Ja, dat ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. stond op deze... Op de Ultra... Octopus cassette. Keizersgracht. Uh, Moet je het ook ja. even en hebben en over... Vier we, we zijn ja, begonnen. spelen twee dames op mee. Welk nummer is dat? De, de eerste. Next okay. to me. Next to me, oké. Okay. Uh, ja...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 I'm going to go to the to the Ik Nee, zo'n kerker langs. Ik ga door met mijn Ark is een heel mooi... Uh, is, is, ja, concept. Hartig, uh, album. Uh, we hadden toen... Uh, ik werkte bij uh, RAF in de Rijnstraat. dus een uh, hi-fi winkel. Ook plaatwinkel. No Fun was die. Punkwinkel was daar ook van. En we hadden... Een uh, acht sporen gekocht. Tijak, acht sporen. En... Uh, daar hebben we de Ark op gemaakt. We dachten, we doen het nou in eigen hand... Weet je, we zitten gewoon thuis een band mm -hmm. te coördineren en dan spelen we zelf. Okay. Jij en Pieter. En Pieter, ja. Okay. En dan hadden we het idee van. Uh, het moest heel erg hoog zijn. Niet zo. Uh, op het schellen. een beetje op het irritante af. Mm -hmm. Dus veel simpels, weet je. Ja. Druk. Het ja. moest uh, echt percussief zijn. En dan hadden we ook bedacht.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 en oh ja, het, het was echt een hele leuke tijd. We hebben het opgenomen op de Amstel bij Piet's schoonmoeder. Die, was, uh, die had MS, die lag boven op bed. Maar die vond het heerlijk dat ja. er een Reuring was in huis. Ja. En wij zaten onder haar slaapkamer okay. dit soort experimenten te doen. Dus <laughs> maar ook met, sneer, met drums en zo. Ja, <laughs> Piet ja. had zijn drum, Kit daar ook. En uh, Nou ja, je moet Ik het maar luisteren. Ja. En dan hoor je hele gekke muziek. Ja.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 Ja. Gevraagd, kunnen jullie ons helpen? En die zeiden toen: ja, maar het is zo'n herrie wat jullie maken. En met dat ja. metaal en zo schel. Oké, okay, hadden we bedacht, dan zetten we er een, een, een plank tussen. Ja, ja. Op het podium. Nou, ja. Ja, dat was geweldig. Ja, ja, ja. ja, ja. Podium, dus we waren helemaal ja. onafhankelijk van elkaar, deden we maar wat natuurlijk. Ja. Ja. Maar, ja, ja, we ja wel al... goed. Zijn er opnames daar van zijn opnames gemaakt? van? Daar ja. zijn opnames van, ja. Daar zijn opnames van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 Nee, The nice. Erections. The Erections. Ja, dat was met de naam van, de, van mijn band. Oké. Okay. En uh, je had ook een andere band, die heette The Menstruations. Ja, <laughs> nou, dat was gewoon punk. Ja, ja. Er zijn ook nog opnames van. Kijk eens. Dat was voor dit, voor ja. die ultra. Ja. ja, En ja, wij speelden daar omdat er de, omdat de oefenruimtes waren ook. En dus, uh, ja. Ja. Maar ja, weet je, de steekwoorden wat ik net al in, in de inleiding zei, zijn toch...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 en toen het ging je experimenteren. En toen ging je experimenteren. En toen maakte Precies. het eigenlijk ook niet uit. Nee. Als het maar onderzoekend en nieuwe. Uh, nou, ik denk dat dat ultra is. Ja. Van ga niet op school, maar doe, doe maar gewoon wat in je opkomt. Ja. En dan kwam ja. na de punt. Ja. Ja. ja. Logisch, en het ja, op, het ja, was natuurlijk ook. Ja. Ook. Ja, we ja. ook met die nieuwe even het op een gegeven moment groeide ja. dat ook zo ja. door. Ja. Ja. Amsterdamse punt misschien. Ja. Nou, ik denk <laughs> dat, dat er.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 ja ja dus dat ja. klinkt logisch ja, ja. ja. maar ja, dus er was toch... er ook zo'n avond toch wel, uh, uh, de... mensen van het rietveld maken beter muziek die dan, die... dan ja. ze schilderen of zoiets. Daar staan wij ook wel ja. Uh... ja dat was heel leuk dat was, ja. leuk. Dat was opgenomen in, para... in paradiso dat was hier okay. nog voor ook oké okay. maakte rietveld betere muziek dan schilderijen dat was een mooie tijd zeker ja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 This is for you. took my love, I took it down, climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills, to the landslide that brought me down.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 And if you see my reflection in snow-covered hills Where the landslide will bring you down And if you see my reflection in snow-covered hills Where the landslide will bring you down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 wij doen het interview met uh, J.O. Ewing. We en klaar. En uh, toen zeiden we, ja, zeiden we nog, kunt u de buurvrouw vertellen dat we uh, sorry zeggen? Want uh, we hebben bij haar aangebeld. ...maar want, waar? Ja, Oh, ja. dat is Stevie Nicks. Nee, ah, ja. Ah, ah, ah. Ik herkende haar niet. Hoor. Maar dat vond ik wel eens Ja, is ja, Maar, ja, maar dat toen dat ja. dacht ik, ja, ja is, dat is juist zo. Ja, ja. Oh, wat heerlijk. Maar moet je maar luisteren, dat is geweldig. Dat gaan we zeker doen, ja. ja. Ik vond het wel een verrassende keuze, moet ik zeggen. Wat vond je verrassend? dat, uh, Dick? Fleetwood Mac. Ja, maar het is alle alleen andere, de nummer. Alle andere nummers uh, begrijp ik. Uh, ja? Uh, daar voel ik ook wel bij, want dat, ja, dat zijn uh, ja? mooie nummers. Maar Fleetwood Mac dacht ik, ja. Hmm. ja? Zo. Nee, want dat is de, de, en, nee, bij, niet het verhaal. En, en bij jou ja. uh, tikt dat nummer iets aan. En, ja. Yeah. Bij mij niet, maar dat, dat, dat is mooi van Heb, Heb je het wel ja, geluisterd? Ja, ja, ja, ja. Alles geluisterd. Een headphone op? Wat zeg je? Met een koptelefoon? Goed. Niet met een koptelefoon. Niet even achter de computer, hè Dick? Nee. Gewoon uh, goede nee. speakers, hè? Ja. ja. ja, okay. ja. Belangrijk. Ja. ja. Ja, heel belangrijk. Ja. ja. ja. ja. Nee. Kev LS50. Oh, ja. dat maar, is... Dat klinkt aardig, toch? Ja. Top. ja. ja. ja. <laughs> <laughs> maar als je het over die andere groep hebt, die, die, die, ik, ken, ik ken ze niet, hoor.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 en ook live no. gezien, hè? dat scheelt ook wel, denk ik. Hè? Ja, maar niet ja. De Roxy Music hoor. Nee. Nee, okay. dat zeg je niet. Het. Toen was Brian Ferry alweer solo. Ja, ja, Toen deed hij ja, ja, wel Roxy zijn. Music dingetjes. Tuurlijk, die ja. die ja. speelde hij wel, ja. maar dat was een andere band. Toch wel, ja. ja. As I follow you to the end En sprak jou in Rocky Music naast de muziek ook de presentatie aan? Want zij brachten ja, iets. Ja ja, ja, ja, ja. En ja. als jij zelf optest, sta je ook altijd in een netpak. Uh, ja, ja, nee, podium. dat vond ik wel weer heel goed. Ja, hij had het ja. heel goed gedaan. He? Ja. ja. En weet je wat het ook het toevallige was? Die kleding die hij droeg en die die dames dan ook een beetje droeg. Die kon je kopen op het Waterloopplein. Oh, okay. dan... Nee, echt. Ja, wat leuk. Voor betaalbaar. Hè? Als uh, ja. scholier kon je ja. een stoere, lege jasje kopen. Of, en dan ook niet allemaal. Uh, met... Kon je kiezen. En eigenlijk dacht ik. ja, Dat nou, lijkt net op Brian Ferry hier. Ja. En Brian Ferry was daar heel bewust mee bezig. Want die werkte ook ja. in een in de kledingzaak. Hè? Echt waar? Oh, dat staat. weet ik niet. In zijn biografie nee, staat dat, dat hij ja. uh, uh, uh, in een kledingzaak werkte. En dat hij heel, ja, heel vroeg. Bewust was van stijl en, en, en ah. hoe hij overkomt in, in, in bepaalde kleding. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, ja, dat ja. daar ook ja. over nagedacht wordt. En later, Japan staat ook op het lijstje. Ja, ja ook dat daar he. Ja, dat vind ik en, toch ook, ja, ik ja, dit is, ja. Dat is toch wel belangrijk, vind ik. Soms. Ja. Hoe je overkomt op ja. het podium. Nou ja, ook, dat je daar ook wat aan doet. Hè. Ja. dat je daar ook. Uh, ja.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 Nou, niet altijd. Wanneer ik eh, Dat doe ik, denk ik, de avond ervoor. Wat ik zo aangetrekken, Waar ik me prettig bij voel. Hoe warm het is. Ja, ook natuurlijk. Dat is ook belangrijk. het is altijd warm, ja. toch? daar? Met de lampen en zo. En, ja. ja, daar heb je gelijk in. Ja. Je gelijk in. Maar... Ja, ja, ik heb je, je vier keer live zien spelen, denk ik. Ja? En altijd in een pak. Oh, echt? Ja. Oké. Oké. Vandaar mijn gedachte van... Ja. ja. Ik zat altijd in een pak op het ja, ja, podium. ja, ja ja dat is ook zo eigenlijk maar het, hoeft, het is niet een wet zeg maar het nee. Niet dat, uh, nee, nee nee en je hebt er heel veel opgetreden eigenlijk je het leuk op tournee ja, ja? gaan ja? Ja. Ja, ja ja ja ja we horen ook wel eens inderdaad dat je, je bent tien twaalf uur aan het reizen en dan twee uur optreden ja en dan gaan we weer verder dus het heeft ook andere kanten natuurlijk ja en heel en jij veel vindt heel veel wachten. Ja? Ja? Nou, dat kan je nog wel eens opbreken, dat wachten. Okay. Ja, want je bent al onderweg naar de plaats waar je moet spelen. Ja, daar weer wachten. Even ja. soundchecken. Dan wachten. Ja. Ja. En dan... Uh, en dan <laughs> ja. losgaan ja. en dan... Uh, <laughs> en, dan uh, en dan weer wachten tot je uh, <laughs> opgaat ja. Ja. ja. ja, met, met z'n allen in de bus, ah, dat moet leuk je was, zijn, hè? Ja. ja, maar ja. precies. Is, ik ben nu net terug uit Athene met uh, Meccano.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 Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dat is ook gek, hè? Dus ja, je ja. zit met allemaal gekken Ja, allemaal gekken. <laughs> ja. ja, nee, maar ja. En je hoeft niet muzikant te zijn, maar dat helpt wel. Uh, uh, ja, er is niks leukers dan lullen over muziek. Dat ja, zeiden we ja, precies. Met, uh, net al tegen en, elkaar. Uh, ja. Uh, ja, een beetje uh, bekvechten met wat je nou goed vindt. <laughs> nee, dat is de diep LP was bezig. Nee, die is... ja. Maar ja, we gaan ook uh, naar platenwinkels natuurlijk. Ja. Dat is het uitje, hè? ja.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 Oh, nummer drie Ja, ga, dat sorry. staat. Sorry. Nummer drie staat Kijk, er. Vijf. Ja, ja oké. Okay. Gaan we die nu draaien? Ja. ja.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 Nee, dat, dat zal zeker niet. Uh, nee, je uh, bent er niet rijk voor geworden. Nee, natuurlijk. absoluut niet. Ja. Nee, nee, nee, je hebt nee. hem niet meegenomen. Jawel. Jawel, ja. ligt hier, dat ja, is ja, deze. Natuurlijk. En hetzelfde geldt natuurlijk nog in extremere mate voor die. Die heb je hier niet. Oh, die had jij niet, hè, die? Welke? Die uh, in die stoffenhoes. Nee. Nee, nou goed. Nou, ja, die zijn er maar 500 van gedrukt. <laughs> die is meer, denk ik. Ja. Nou ja. Dat is leuk. Ja. Heel leuk.